Dat is geweldig eigenlijk. Zo is het zo geboren eigenlijk. Het, uh, het circuit van Zandvoort wordt uiteindelijk.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 races op dit circuit van Zandvoort? Nou, dit circuit, dat was dus in 1948. Dat was de opening van het, van het, van het echte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 Los geht's! Zumagraut. Sekunden vor. 80 Liter nachgetankt, 3, 4, 5 8 Sekunden und schon mal wieder im Rennen.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 Tom, Tom, Tom, Tom.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 De overvallers gebruikten handgranaten en geweren om drie winkeleigenaren te doden. Toen ze met hun buit weer naar buiten kwamen, werden ze door militairen en agenten tegengehouden. Dat ontaarde in een vuurgevecht waarbij twee overvallers, twee agenten, een militair en vier burgers om het leven kwamen. Volgens de Iraakse regering zijn er de laatste maanden steeds vaker gewelddadige overvallen in Baghdad. In Israël is een begin gemaakt met de viering van 100 jaar kibboets. Het kabinet van premier Netanyahu kwam in een speciale zitting bijeen in de Ganya Aleph in het noorden van Israël. Deze kibboets werd in oktober 1910 opgericht en wordt de moeder aller kibboetsen genoemd. In Israël zijn meer dan 250 van dit soort dorpen gesticht, gebaseerd op socialistische grondslag zoals het collectieve beheer van grond. Volgens premier Netanyahu is de geschiedenis van de kiboets nauw verbonden met de geschiedenis van de staat Israël. Er zijn nog steeds kibboetsen, maar ze functioneren nu veel meer als gewone bedrijven. FIFA-voorzitter Blatter noemt het mogelijke omkopingsschandaal... bij het uitvoerend comité buitengewoon schadelijk. Dat staat in een brief aan de leden van het comité... Platter reageert op een artikel in een Britse krant. Verslaggevers deden zich bij twee FIFA-functionarissen voor als lobbyisten... die het WK voetbal van 2018 naar de Verenigde Staten wilden halen. Een Nigeriaans lid zou bijna 600.000 euro hebben gevraagd voor zijn stem... En een FIFA